Het weer zonnig en droog, 21 graden in het noorden, 25 graden wordt het in het zuiden van het land. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het oosten tot noordoosten. Ook in het weekend veel zon en temperaturen boven de 20 graden. Aan de B-verkeersinformatie, er staan files bij Rotterdam op de A4-Vlaardingen richting Hoogvliet... voor knopen Benelux 4 kilometer, dat komt door een ongeluk. Daardoor is de verbindingsweg bij knopen Benelux dicht richting Europoort...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 KRO Goedemorgen Nederland Karel Johan de Zwart de petitie om de moordenaar van Pim Fortuyn langer vast te houden maakt weinig verschil. De Landhoen is vanaf vandaag weer terug in ons land. Ethiopische scholen doen meer dan alleen lesgeven. Kinderen die naar school komen, die krijgen hier een lunch aangeboden. Zodat ze ook gewoon goed kunnen leren en weer energie genoeg hebben om naar huis te lopen. Maar als er geen water meer is, dan zullen meer en meer kinderen niet meer naar school komen. Dan kan dat eten niet gemaakt worden. En het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is bijna 6 minuten over 10. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Vanmiddag wordt door Hans Smolders, de voormalig chauffeur van Pim Fortuyn... een petitie overhandigd aan staatssecretaris van Justitie Fred Teven. En dat is een petitie tegen de vervroegde vrijlating van Volkert van der G. De man die tien jaar geleden Pim Fortuyn ombracht. Goedemorgen, Henny Sakkers, hoogleraar strafrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedemorgen. Welke juridische gronden zijn er waarop Teven kan besluiten... van der G. zijn hele straf te laten uitzitten? Ja. Eigenlijk in juridisch opzicht heeft de staatssecretaris geen wettelijke mogelijkheden... om aan de petitie van meneer Smollers tegemoet te komen. Nee, maar welke uh, juridische mogelijkheden zijn er wel? Even los van de petitie dan. Nou, de regeling is zo dat uh, iedere gedetineerde in Nederland die in een, gevangenis, die een gevangenisstraf uitzit, na twee derde van zijn uh, vrijheidsbeneming in vrijheid moet worden gesteld. Ja. En dat uh, er eigenlijk uh, alleen maar op grond van een aantal wettelijke gronden mogelijkheid bestaat om, dat, om die zogenaamde voorwaardelijke vrijheidsstelling, om die uit te stellen of zelfs helemaal af te stellen. En die gronden liggen in de wet vast. Ja, zoals het er nu naar uitziet, zou Volkert van der G in, 2, in mei 2014 vrijkomen. Hè? Welke gronden zijn dat wettelijk die ervoor kunnen zorgen dat dat niet het geval zal zijn, nou dan moet er bijvoorbeeld sprake zijn geweest van ernstig wangedrag in, uh, in detentie. Ja. Uh, er moet sprake zijn geweest van eventuele disciplinaire sancties... die aan Volker van de G in de gevangenis zijn opgelegd. Poging tot ontvluchting. En als er een, een, een risico is voor herhaling van soortgelijke feiten... als waarvoor hij werd veroordeeld... Uh, waaraan niet tegemoet kan worden gekomen door het stellen van voorwaarden. Dat is eigenlijk in het kort wat er in de wet staat... als enige gronden om de V.I. de voorwaardelijke vrijstelling om die uit te stellen of zelfs helemaal af te stellen. Ja, en die petitie van meneer Smolders, uh, die we zo ook gaan spreken... Die heeft eigenlijk geen enkele invloed op dit hele verhaal. Nee, want dat is. Kijk, uh, de, de, ik begrijp de petitie zo als. dat de bedoeling is dat de staatssecretaris die, die uh, vroeger vroeg in vrijheidstelling gaat, gaat heroverwegen. Ja. Uh, dat kan alleen maar. op grond van, van deze wettelijke gronden tot succes leiden. Uh, en als die gronden niet aanwezig zijn, en naar mijn mening zijn die er niet... is de petitie op dat punt eigenlijk uh, kansloos. Hmm. En als Van der Geen nou eerder vrijkomt, hè? Uh, dat zou, ik zei het net al, in mei 2014 zijn. welk criterium zou wel van toepassing kunnen zijn op hem? Nou, eigenlijk het Waarom enige... ik dan aan denken? Ja, kijk, ik heb uit de media niet begrepen dat er sprake zou zijn geweest van ernstig wangedrag uh, door Volk van G in, uh, in detentie. Dus dan zouden we eigenlijk alleen nog maar kunnen denken aan uh, uh, het, re het recidieve risico. Ja, de kans op herhaling. Ja, de kans dat er herhaling is van streetgelijke feiten. Ja, en acht u die uh, kans groot? Nou, ik kan eigenlijk alleen maar afgaan op wat er. Uh, ik bedoel in niet tijd... op recidieven zelf, maar op dat, uh, dat Fred even dat. Uh... Gaat gebruiken? Ja, ik kan alleen maar afgaan op wat in de tijd bij de, bij de behandeling van de strafzaak tegen Volkert van de G... bij de, bij de rechtbank is, uh, is naar voren gekomen. Ja. Namelijk dat de rechtbank de, juist die vrees voor herhaling... in het geval van Volkert van de G eigenlijk uh, vrij klein tot heel achtte. Ja, als dat nog steeds zo is en ik heb geen reden om aan te nemen dat dat standpunt is veranderd... dan lijkt me dat ook deze laatste grond niet door de staatssecretaris naar voren kan worden geworpen... om aan de petitie tegemoet te komen. Ja. Goedemorgen Hans Molders. Voormalig chauffeur van Fortuin en, uh, en getuige ook van de moord. U bent een paar maanden geleden met die petitie uh, begonnen. En die heeft eigenlijk geen invloed, hoor ik net van meneer Sakkers. ...op zich niet, maar ik hoor zoveel onjuiste feiten. Uh, uh, zullen we beginnen bij het laatste, het uh, recidieve risico. Ja. Zegt de heer Sackers dat dat niet aanwezig was. Nou, ik zal u een stukje uit, uh, uit het vonnis voorlezen, een zin. Anders, evenwel dan de eerste rechter oordeelde, moet de kans aanwezig worden geacht... ...dat de verdachte opnieuw zijn eigen overtuiging zal volgen en daarbij tot het uiterste zal gaan... Dus de, de in hoger beroep is wel degelijk het recidieve risico uh, uh, benoemd en oh, ook, uh, ja. ook aanwezig geacht. En, ja. en natuurlijk, het zijn twee pijlers. Hè. Eén is ernstig wangedrag en twee is recidieve risico. Uh, die twee pijlers staan als een huis. Ik heb het met een hoogleraar strafrecht en met een oud-rechter helemaal uh, zeg maar juridisch in elkaar getimmerd. Ik heb een, uh, een, een, een, een argumentenrelaas uh, van vier pagina's. Jammer genoeg leest dat geen mens. Want het is zo makkelijk om populistisch maar wat te roepen dat het niet kan. Nee, maar, ja. maar het is dus wel degelijk mogelijk. Want ook het ernstig wangedrag. Er mm -hmm. zijn maar twee voorbeelden in de wet genoemd. Het is geen limitatieve opzomming. Het zijn ja. gewoon twee voorbeeldjes die er staan. Dus daar is ook nog eens een keer ruimte voor de rechter. Ja. En, voor de, en voor de minister om daar uh, zeg maar, uh, op in te grijpen. Ja, maar een petitie beginnen. Uh, u zegt net, u neemt het woord in de mond, een populistisch. Een petitie beginnen om de rechtspraak te beïnvloeden of uitspraken van de rechter aan te vechten. Nou ja, als we het nou over populisme hebben... Nee, absoluut niet. Ik, ik blijf binnen de kaders van de wet. Want uh, hij moet wel voldoen aan de, de voorwaarden... om die voorwaardelijke invrijheidstelling ja. te kunnen krijgen. Dus ik blijf binnen de kaders van ja. de wet. Oké, okay, maar ik, en, ik dus wil even, even naar meneer Sackers weer... Ja? Maar de, petitie, hè, de petitie is alleen maar ter ondersteuning om te laten zien... Ja, die heeft geen enkele invloed. Dat hebben we wel nee, gehoord. Maar om, hè? Nee, maar om te laten zien dat de, de bevolking geschokt is... zoals de familie geschokt ja. is, zoals ja. de nabestaanden geschokt zijn. Hij heeft zelf gebeld vanuit detentie. vergis je niet. Hè? Ja, naar nou, dat televisieprogramma destijds. Ja. Ja, uh, ja. Ik wil even naar meneer Sakkers. Sackers... Uh, meneer Smolles zei iets interessants, de kans op recidieven is in hoger beroep niet uitgesloten. Er zijn nee, dat... dus wel degelijk juridische mogelijkheden. Nou, ik, ik moet dat toch even corrigeren, meneer Smolles heeft het gelijk op dat punt heel, geheel aan zijn zijde. Maar ik heb zojuist proberen duidelijk te maken dat de wet zegt dat als er risico voor recidieven is... Ja. dan is dat op zich nog niet genoeg, dan moet er worden gekeken of door middel van het stellen van voorwaarden aan de vrijlating... daar niet voldoende aan tegemoet gekomen kan worden. Dus dat betekent dat... Wacht even, als... dit is een heel erg uh, niet onaanzienlijk bedrag. Uh, terwijl u volgens mij gewoon zegt veel geld. Kunt u het even wat, wat, wat makkelijker formuleren? Ja, ik, ik herhaal dat even. Dus als er gevaar voor risico uh, uh, voor recidieven zou zijn... Ja. dan moet de, secretaris, de staatssecretaris eerst bekijken... of die aan dat risico tegemoet kan komen... door het stellen van voorwaarden aan de vrijlating. Mm -hmm. Dus alleen als de staatssecretaris geen kans ziet om, als er recidief risico is, daar aan tegemoet te komen. dat ja, Dan zou hij kunnen in ja. de officier van justitie opdracht geven, een vordering in te dienen om de VI uit te stellen of af te stellen. Ja, oké. Okay, dat is helder. Meneer Smolders? Ja, maar het is heel duidelijk. Het is niet alleen maar die, die, die rechter in hoger beroep die uh, heeft... ...dat uh, Volkert zijn overtuiging weer kan gaan volgen. Want dat zegt hij gewoon stellig, hè, die rechter. Anders dan de eerste rechter, zegt hij ook erbij. Mm. Maar dat is niet het enigste. Meneer, meneer Van der G. die zegt ook nog eens een keer vanuit zijn cel. Hij heeft dus tien jaar in de cel gezeten. Hij heeft een vrouw en een kind thuis. Hij belt zelf vanuit detentie, belt hij de nabestaanden van de familie op. Ja. Dan zou je toch op zijn minst denken, als hij zelf belt, dat hij iets gaat melden. Nee, hij heeft een ziek psychologisch spelletje gespeeld... Ja waaruit je kon concluderen... En dat vindt dat u het ernstig wangedrag, dat dit, is die andere pijler, denk ja, ik. nee, nee, nee, nee, nee. nee. Het recidieve risico krijg je dan, want hij sloot niet uit... dat hij het nog eens een keer zou doen. Ja, dat, terwijl, dat zei hij ook in dat... Ja, dat Terwijl klopt. dat heel makkelijk was uit te sluiten door gewoon nee te zeggen. Ja, deed hij niet, meneer Sackers. Had hij wel moeten doen misschien om dit uh, gedoe te voorkomen? Ja, kijk... de. de als dat inderdaad uh, een hard feit is... dan kan de uh, staatssecretaris uh, door middel van, van allerlei voorwaarden... Volkert van de G in die periode dat hij vervroegd naar, uh, naar huis mag... zodanig in, in, in een klem zetten dat hij uh, dat soort dingen niet meer doet. Dat dat risico ja. echt beheerst wordt. En laten we wel wezen, hij hoeft ook maar een minimale fout te maken... met betrekking tot die voorwaarden... of hij wordt onmiddellijk opgepakt om het restant uit te zetten. Ja. En dat is nee, voor nee, u niet, nee, niet nee, genoeg, nee, maar, he, meneer Smolders. Tot slot. Nee, we, zitten toch, we zitten toch nog uh, van elkaar af, want het deelt ja. heel duidelijk... In de nieuwe wetgeving die vanaf 2008 geldt staat heel duidelijk dat hij inderdaad het kan uitstellen of kan afstellen en dan kan de staatssecretaris de minister in feite dan zeg maar kan dus ook de voorwaardelijke invrijheidstelling kan die gewoon dus niet door laten gaan, nee. als de feiten ernstig genoeg zijn. Nou, laten we wel wezen, het is een, het is een gebeurtenis die ja. uh, heel Nederland zeg maar eigenlijk overstijgt. Het is iets wat uh, nog nooit voor is gekomen in zulke ernstige mate dat het ook leeft onder de bevolking. Het heeft dus ook geen presidentwerking, want zulke uitzonderlijke uh, gebeurtenissen uh, is, is, is, is, er, ja. is er niet gebeurd. Dus in alle feiten moet ik toch... Uh, Jammer genoeg, meneer Sakkers, toch uh, ja. uh, niet concluderen dat, uh, dat de feiten juist zijn. Ik hoor het, we zullen het zien in ieder geval. Ik dank u wel, Henny Sackers, hoogleraar strafrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En Hans Molders, die hoorde u als laatste opsteller van die petitie tegen de vervroegde vrijlating van de moordenaar Volkert van de G.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 Na zonneschijn komt regen. Het was de ergste droogte in 60 jaar. En toch kenden we de beelden uit de horen van Afrika al. We zagen weer mensen die niet in staat zijn zichzelf te redden en de hand ophouden. Maar er is ook sprake van eigen initiatief en vooruitgang. Is dat zo? Op zoek naar antwoorden reist Egbert Hermsen deze week door het zuiden van Ethiopië. Wat is zijn naam? Even Huh? Chris 3. Yeah. Can we have a look with him? Is het possible? Oké. Okay. Yeah? Lopen achter hem aan heeft een geel plastic tasje onder zijn arm met zijn boeken, pen in de hand. Hoe oud is hij? Mikka, umrike. Ben nam Ja. Tien jaar oud. Ik denk dat het dat gescheurde gele plastic tasje was. Waardoor ik hem in eens zag. Een wat schuchtere jongen, grote voortanden, polo shirt, wat smoezelige lange broek die ooit groen was en eenvoudige sandalen. Later, op de foto's, zie ik dat hij ons al sinds onze aankomst... bij het schoolgebouwtje nieuwsgierig, maar op een afstandje volgde. Ja, We komen het klaslokaal binnen. kan. vraag even wat zit in je plastic tas. Nou, heel trots Die hij zijn gele, gescheurde plastic tasje open. Ik kun het halen? Aha. Plant, plant structure. De leaves, de roots, de stem. Uh, een tekening van een boom, wortelstam, blad... Ik vraag Vragen hoe lang hij moet lopen naar school, want hij komt hier uit de omgeving. Hij moet twee uur lopen om naar school te komen. Dus twee uur heen, twee uur terug. Oeh. Aan de zijkant van het rechthoekige grijsbetonnen schoolgebouw van vier lokalen... dat er ondanks de open gaten op de plek waar eens de ramen zaten... En de weinige en gammele schoolbankjes toch redelijk verzorgd uitziet. Daar staat de eigenlijke reden van ons bezoek: een grote zwarte watertank. Drought Emergency Response and Recovery Project staat daarop met daarboven in witte letters SHO. Samenwerkende hulporganisaties en het logo van CORDEIT. Ton Haverkort, in Ethiopië coördinator van die ontwikkelingsorganisatie, legt uit: Kijk, waterloop van de daggoot, het is nu regenzoen, hè, van de daggoot via die goot in de tank. Deze tank heeft een capaciteit van 10.000 liter. Wat er dus gebeurt is, kinderen komen hier naar school. Maar als er een hele lange, droge periode is, dan komen er problemen. Want normaal gesproken is het dus een, een voedingsprogramma. Kinderen die naar school komen, die krijgen hier uh, een lunch aangeboden. Um, zodat ze ook gewoon goed kunnen leren en weer energie genoeg hebben om naar huis te lopen. Dat zijn vaak lange afstanden. Maar als er geen water meer is, dan kan dat eten niet gemaakt worden. Dus uh, dan zullen meer en meer kinderen niet meer naar school komen. En de bedoeling hiervan is om dus te zorgen dat die school voldoende water is, dat de kinderen water hebben en dat er ook uh, voedsel mee gemaakt worden. Je houdt de kinderen dus in school, ook tijdens een droogteperiode. In het klaslokaal pakt de tienjarige Kresri zorgvuldig zijn schriften weer in het inmiddels nog verder gescheurde en bijna uit elkaar vallende gele plastic tasje. En nu twee uur lopen naar huis. Voor hem geen probleem. Ik heb een klaslokaal. He likes to come to school. En waarom? Omdat ik Because I want I want to learn. So I will come. is our wonder? He want to be a teacher. Okay. He said I want to teach others. Ja, terwijl de school uitgaat, kinderen in uh, de meeste in blauw uniformje, eenvoudig uniformje, weglopen. Sommigen dus meer dan twee uur lopen hier vandaan. Deze kinderen profiteren van het water, van de watertank. Maar het zijn uh, niet zozeer deze beelden die mensen in Nederland uh, in actie brengen. Het zijn de plaatjes, de filmpjes van noodsituaties, van acute noodsituaties van stervende kinderen. Even heel cru gezegd. Ja. ja en nee, denk ik. Ik denk dat er door het hele jaar een heleboel mensen zijn die, uh, die, die ook hun geld storten. En hun geld geven voor, uh, voor organisaties zoals onze. Ik denk dat het goed is dat als er een noodsituatie is en mensen zien dat mensen een probleem hebben, dat ze dan extra geld geven. Tegelijkertijd is het inderdaad jammer... dat het de ergste beelden moeten zijn... Die, die, die dat extra zetje geven. Maar waar ligt dat? Ligt dat bij de hulporganisaties? Ligt dat bij de media? Ligt dat bij... de gever, de donor, het publiek? Ik denk een combinatie van allemaal. En ik denk, ik denk dat het heel belangrijk is dat... Uh...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 Er is natuurlijk ook steeds meer belangstelling, niet alleen van de politiek... maar wel van het bedrijfsleven ook, om betrokken te raken bij activiteiten. Het is interessant om te zien hoe er toch steeds meer gekeken wordt... naar het mogelijk maken van de economische relaties tussen landen... en daar, daar meer profijt van te hebben. Ik denk juist dat er meer aandacht begint te komen... voor een structurellere oplossing naar de toekomst toe. Maar dat is dan geen hulp, maar samenwerking? Dat is het in mijn mening altijd geweest. Ontwikkelingshulp geeft aan dat, dat wij geven en zij nemen. En, en het is eenrichtingsverkeer. Nee, het is voor mij altijd uh, tweerichtingsverkeer geweest. Het is een kwestie van samenwerking. En we hebben elkaar nodig. Deze wereld globaliseert steeds meer. En, uh, en, en de relatie tussen landen die moeten we alleen maar aantrekken. Volgende week in Goedemorgen Nederland.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 Straks de Mergol Hoen is vanaf vandaag weer terug op het oude nest. Is nu het ochtendtumor van Siska Dresselhuis. Na 50 jaar bij de plaatselijke sociale werkplaats te hebben gewerkt, ging een kennis onlangs met pensioen. Hij was 65. Omdat hij geestelijk gehandicapt is, zat er al die jaren geen andere betaalde baan voor hem in. Hij werkte tot ieders volle tevredenheid bij de groenvoorziening. Omdat hij niets hoorde over enig feestelijk afscheid, belde een familielid de baas van de werkplaats maar eens op. Jazeker, er wordt een afscheidsbijeenkomst georganiseerd, kreeg hij te horen. Over een cadeau werd niets gezegd, maar dat zou wel goed komen na een dienstverband van 50 jaar, dacht men. Op de bewuste ochtend zaten de pensionado en zijn familie in de kantine van de sociale werkplaats, samen met de collega's en een afdelingschef. Niemand uit de hogere echelons was aanwezig. Toen het op de cadeauuitreiking aankwam... was er een V&D-bon van 30 euro door de collega's bij elkaar gecollecteerd. Daarna was de chef aan de beurt. Na een afscheidswoordje kwam hij met het officiële cadeau op de proppen. Een vliesvest met het logo van de sociale werkplaats op de borst. En een oorkonde vanwege 50 dienstjaren. Niet op geschept papier gekalligrafeerd, maar gewoon een uitdraai uit de computer. Onze kennis was als een kind zo blij met het vliesvest. Lekker warm voor op de fiets, glunderde hij. Een kinderhand is gauw gevuld. Nu weten we natuurlijk best dat de sociale werkplaatsen... niet kunnen strooien met hoge bonussen. Ze worden tenslotte bekostigd uit belastinggeld. Net zoals bijvoorbeeld het COA... waar een slecht presterende directeur... onlangs met een zak geld werd weggestuurd. Voor haar zeker geen vliesvest uit de eigen voorraadkast... Officieel is er niks geregeld over cadeaus bij pensionering. Uit eigen ervaring kan ik melden dat ik bij die gelegenheid... een afscheidsreceptie, een maandsalaris en een breedbeeldtelevisie kreeg. En ik had er niet eens 50 jaar gewerkt. Reken maar dat ik gek opgekeken zou hebben van een vliesvest met opdruk. Ik had mijn directeur ermee om de oren geslagen en het daarna onmiddellijk naar de kringloopwinkel gebracht. Maandag geen ochtendhumeur, want dan is het tweede Pinksterdag. En dan hebben we een speciale uitzending met onder andere Claudia de Brij. Zij is sinds kort ambassadeur voor Unicef. Hello, Jamie Cullen. Helemaal blij, want I'm all over it. Het is uh, vier minuten voor half elf. Vijftig jaar geleden verdween hij uit ons land, maar vanmiddag komt hij terug. Met paard en wagen vanuit België. Het Merchelland Hoen, het nieuw opgerichte genootschap Herve Mergeland, heeft zich hard gemaakt voor de terugkeer. En kan niet wachten tot het vanmiddag dan eindelijk zover is. Goedemorgen Tom Wanders. En goedemorgen, meneer de Zwart. U, u bent de voorzitter van het nieuwe genootschap. Uh, u heeft zich hard gemaakt voor de terugkeer van het hoen. Het is het hoen, hè, en niet de hoen. Ja, het, ja, het is het, het hoen. Het hoen uh, naar Zuid-Limburg. Uh, waarom wilde u dat zo graag? Uh, waarom ik dat zo graag wilde is omdat dit hoen uh, hier, uh, zeg maar, 50, 60, 70 jaar onze boerenerven heeft bevolkt. En in de tuin heeft rondgelopen. En uh, wat is er nou... Uh, niet mooier dan die hoen weer terug te hebben hier in dit uh, prachtige landschap. Maar waarom is hij verdwenen ooit dan? Nou, het is zo met uh, hondenrassen. Uh, die werden met zorg vroeger uh, gekweekt natuurlijk in uh, bepaalde omstandigheden. Uh, uh, daarvoor gefokt uh, voor boeren erven, uh, om eieren te leggen natuurlijk. En eigenlijk ook uh, uh, voor het uh, fraaie vlees. Maar uh, in de loop van de jaren hebben we meer productievere rassen gekregen. Aha. Die leggen veel meer eieren, ja. die zijn zwaarder, worden ook heel anders gehouden. Hè? Dus zeg maar in, in, in, in grote stallen bij elkaar. En uh, deze kippen, dit mergelandhoen, dat had gewoon uh, dus helemaal gefokt om op die boerenerven lekker buiten te lopen en te schuilen. En daarvoor een groot deel het eigen kostje bij elkaar te zoeken. Ja. U wilt, u wilt het, uh, dit hoen dus terug vanwege het plaatje eigenlijk. En een beetje voor, nou ja... Sentimental Reasons. Kijk, eh, natuurlijk zit er een stukje sentiment bij. Maar eh, vergeet niet, het is toch een stukje fokkerskund uit het verleden. Je moet het eigenlijk zo'n beetje vergelijken met een mooie schilderij. Die is ook ooit een keer gecreëerd. Maar bij levend erfgoed is dat wat anders. Dat moet je, gewoon, ja. Ja, ja. Dat moet je ook elke keer uh, in leven houden. Dat moet je dus fokken. Ja. En dan ben je afhankelijk van, uh, zeg maar van de generaties die uh, zich willen inzetten... Om, uh, om dit hoen te blijven fokken en in stand te houden. Ja. En dat is natuurlijk uh, toen, uh, toen uh, wat, uh, wat minder productief werden tegenovergestelden met andere rassen... is men overgeschakeld op productievere rassen. En, en zo'n prachtig, uh, prachtig groen is dus uiteindelijk verdwenen hier aan deze kant. Dan heb ik het aan, uh, aan de kant van het Mergeland, Zuid-Limburg, uit ons landschap. Ja, en puur gewoon vanwege het feit dat hij niet genoeg eieren uh, legde... dus. Gewoon maar. omdat hier niet genoeg, en ook onze teeltechnieken waren, anders, kweektechnieken waren anders. Ja. Uh, maar uh, goed, uh, nu, uh, nu vinden wij als uh, genootschap van het hervenmergelandhoen, dat naast het mergelandschaap, dus ook een type schaap wat hier in deze regio leeft, dus ja. in de driehoek, Aken, Luik, Maastricht, dat daar ook gewoon onze eigen streekhoen bij hoort. En dat is het mergelandhoen. Ja, nou hij komt dus vanmiddag terug, wordt een hele happening had ik begrepen. Ja, dat wordt hartstikke leuk. We ja. hebben, een, uh, hebben een tweetal uh, Belgische, zeg maar, van die grote sterke trekpaarden. Ja. Die uh, komen uh, het dorp binnenrijden. moet je dat voorstellen. Het is een klein dorp van uh, duizend uh, inwoners met uh, een hele fraaie kerk. En uh, die kerk is ook nog de patroonheilige van de heilige Sint Brigida. Dat is de patroonheilige van het vee. En dan komt daar paard en wagen en daar achterop. Met daar, daar bovenop? Daar, daar nou, is hij dan. Op de grote kaart zitten, zitten, zit ja, ja. zitten de korf met kippen. En die komen dan uh, vanuit uh, uh, België, komen die uh, ons dorp binnen. Ja, prachtig. Ja. Ik, ik wens uh, u heel veel plezier vanmiddag. Dankjewel. Uh, uh, het Merlehoen komt weer terug op haar oude nest. En daar is onze stichting natuurlijk heel erg blij mee. Tom Anders, voorzitter van het nieuwe genootschap. Herve Melgerland, hartelijk dank. En veel plezier dus vanmiddag nogmaals. Ja. We zijn het einde gekomen van deze Goedemorgen Nederland... zo meteen uh, naar de hoofdpunten van het nieuws. Prem Radakishun. Goedemorgen, Prem. Waar ben je vandaag? Goedemorgen, Karel Johan. Wa wa wa waar is dit, Mareken de Vos? Dijksgat. Waarom heet het zo? Dijkgatshoeven. Kijk, daar verderop is een, dijk, uh, een, een dijkgat gemaakt... door de Duitsers vlak voor het einde van de oorlog. En er is een gigantisch veel water, miljoenen kubieke meter water... in die polder gestroomd. Dus al die mensen moesten evacueren in 1945... En deze boerderij ligt daar schuin tegenover. Dus hoeven, gat in de dijk. En luisteraars, dat bij het gat in de dijk iets heel moois wordt gedaan. Waar, waar mensen samen wonen en iets prachtigs zijn. Het Hallo. is het is een zorgboerderij, luisteraars. En uh, ik praat met Mareke, de Vos, moeder van een van de kinderen hier, en een heleboel mensen. Het wordt een iets andere primetime, Maar ik raad u echt daarom om te luisteren, want ik heb me al heel lang verheugd op deze uitzending. En het is prachtig zonnig weer hier. Dus de warme, aangename stem van Dorad Meegens zal als muziek. Kunnen. En onze oren klinken. Radio 1, het NOS-journaal. Ja, het duurt even. Ja, de, nee, uh, dat moet ja. even achter deze microfoon komen, want die van hem doet het niet. <lacht> uh, dan ga ik hier zitten. Momentje. Ja, het werkt weer. De presidentsverkiezingen in Egypte die lijken uit te draaien op een tweestrijd tussen de kandidaat van de moslimbroederschap en een voormalige premier van oud-president Mubarak. Zullen we het in de tweede ronde tegen elkaar opnemen? Volgens de machtige moslimbroederschap, die een meerderheid heeft in het parlement, is de helft van de stemmen nu geteld. Dan gaat haar kandidaat Mohamed Mossi met bijna 31 procent aan de leiding. De kapitein en de stuurman van het containerschip Rina moeten zeven maanden de gevangenis in. Het schip liep in oktober vast voor de kust van Nieuw-Zeeland. Het verloor bijna 400 ton olie en veroorzaakte daarmee de grootste milieuramp uit de Nieuw-Zeelandse geschiedenis. De twee Filipijnen hebben toegegeven dat ze roekeloos hebben gevaren. Op verschillende plaatsen in Groot-Brittannië heeft de politie ruim 4 miljoen valse munten van één pond in beslag genomen. Bij de inval zijn ook 4 miljoen blanco munten gevonden, die moesten nog vervalst worden. Drie mannen zijn opgepakt. En bijna 2,1 miljoen mensen hebben naar het optreden van Joan Franca gekeken... in de halve finale gisteren van het Eurovisie Songfestival. Daarmee was het Songfestival het best bekeken programma. Joan Franca kreeg te weinig stemmen voor de finale van morgen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Aan verkeersinformatie. Er staan files bij Rotterdam op de A4-verlading richting Hoogvliet... voor Knopen Benelux 4 kilometer. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. Bij Knopen Benelux is de verbindingsweg richting Europoort dicht... De A12 Arnhem richting Utrecht, voor Maren staat 3 kilometer. De A13 naar Rotterdam, voor Knobert Plein 5. De A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Knobert de Bresseplein 4. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Knobert Paalgraaf en Ravenstein 3 kilometer. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Remradicationen. Zo'n 21 jaar geleden kreeg mijn goede vriendin Marijke de Vossen dochter Hester. Een prachtige meid, maar met beperkingen. Of zo u wilt gehandicapt. Jaren kon ik van AB meemaken hoe Marijke en haar man Daniel... bezig waren met de zorg voor Hester. Hester werd op een gegeven moment volwassen. En dan kreeg je de vraag waar moet ze naartoe hooggoede zorg te vinden. Ineens kwam Marijke met razend enthousiaste verhalen over een nieuwe zorgboerderij die perfect was voor Hester. En toen bedacht ik dus, luisteraars, ik ga aflevering van Primtime wijden aan Hester, haar nieuwe huis. Dus vandaag een iets andere Primtime dan u gewend bent. Ik heb geen mening. Ik heb geen vraag aan u. Ik ga live op onderzoek uit. En natuurlijk mag u met op- en aanmerkingen bellen naar 0800 1121, mailen naar Primtime Apenstad NTR en twitteren naar Hekje Primtime Radio 1. Maar wat ik ga doen eigenlijk, is live Vanuit Wieringenwerf bij het nieuwe huis van Hester van Bruggen controleren of het allemaal wel zo mooi is. Welkom bij Hester Time. It's time. Oh. Ik zeg toch Bruggen, ik moet Bruggen zeggen. Maar, ik, ja, we, zijn, maar ik, we zijn hele goede vrienden. En dus, uh, we, luister. Uh, okay, waar, waar let jij op als je een huis zoekt voor je gehandicapte dochter? Nou, ze moet, uh, ze moet zichzelf kunnen zijn. Ze moet als, gezien worden als iemand die, uh, die een persoon is. Die een karakter heeft. Die, die iets meebrengt. En dat heb ik hier gevonden. Ze, mensen nemen haar heel serieus. En die geven haar alle credits voor de goede dingen. De dingen die ze kan. En niet voor de dingen die ze niet kan. Daar wordt eigenlijk niet over gesproken. Er wordt alleen wel aan gewerkt. Om te kijken of ze daar mee overweg kunnen of wat ze eraan kunnen doen. Maar uh, ja, Hester heeft zich vanaf dag één hier thuis gevoeld. En dat voelde ik ja, ook eigenlijk daardoor... Ja. Kijk, mijn oudste dochter ging uit. Toen had ik last van het empty nest syndroom. Heb je dat ook? Ja, heel erg. Het was, ja, we hebben er enorm gemist en nog steeds missen we er heel erg. Het is, kijk, Hester kan niet veel, maar ze is wel heel erg aanwezig. Het is een persoon in huis en het is ongelooflijk stil nu. En het is heel erg leeg. En uh, ik denk dus dat het hier heel erg vol is met Hester. Maar uh, kijk, aan de andere kant kunnen ze het toch makkelijker volhouden. Omdat ze niet constant uh, aanwezig hoeven zijn. Ze hebben hier natuurlijk wisselende oh. diensten met allemaal aardige mensen. Die allemaal om de beurt weer de zorg voor haar op zich nemen. En dat maakt het wel wat makkelijker dan als je haar in een huis hebt. In je, in je eigen thuissituatie. Want... Maar ik wist ook in een zoektocht naar een huis. Hè? Ja, Prem, ik wil niet dat, dat ze in een soort geïsoleerde omgeving zit. En waarom was je zo enthousiast hier over de boer? Nou, het grappige was, we kwamen hier aan en toen was er echt helemaal niks. Het was alleen maar modder. en We waren hier met Hessen in die rolstoel en we zagen al die modder. En er was één persoon, en dat was de boer, Gabriel. Dat was een soort opzichter. Die moest zorgen dat die hele aanbouw hier in orde zou komen. Dat die stal voor de koeien in orde zou komen. Er liepen wel wat kleine koetjes rond. Daar moest hij ook voor zorgen. En we hebben anderhalf uur met die man gepraat. En toen dachten we, ja, het is goed hier. Dit gaat het worden. Hier moet zij een huis krijgen. En wat was dat? Het was denk ik zijn houding, zijn optimisme van, nou... Ja, we kunnen nog van alles beginnen. Oh, in een rolstoel. Nou, we gaan hier brede wegen aanleggen. Prima voor die rolstoel. Koeien, ze is paardig. Nou, ze kan die koeien misschien ook wel eten gaan geven. Dus we hadden gewoon binnen anderhalf uur dachten we... ja, met elkaar, met elkaar, en dat is misschien het toverwoord... kunnen we het hier maken en kan zij een plek vinden. En die plek... Heeft ze ook inderdaad gevonden. Luister eens wat leuk is. Ik kwam van tevoren hier aan. Ja, ja, er is een grote diversiteit. Ik zie een grote verschenenheid aan mensen. En ik zie sommige mensen waarvan ik denk, uh, uh, yeah, wat is hun handicap? <laughs> ja, nee, dat is waar. Je weet eigenlijk helemaal niet precies waarom iedereen hier zit. Sommige mensen, de, de, je woont hier een kunstenaar die prachtige, uit hout prachtige beelden maakt. En die iedereen weer stimuleert om ook uit dat hout, uit die boom, uit dat bos hiernaast... Uh, bankjes te gaan zagen en te etsen en te gutsen en zo. En uh, ja, er zijn mensen die uh, vrachtwagenchauffeur zijn geweest... maar die toch misschien niet helemaal alleen kunnen wonen en het hier gezellig vinden. Dus het is lekker gedifferentieerd. Luisteraars, vlak voor de uitzending... want er is één aandeel met Hester. Uh, als ze er geen zin in heeft, gooit ze de kont uit de krip. Dus vlak voor de uitzending ging ik op zoek naar Hester. Dankjewel. Luister, ik kreeg hier gewoon een blokje kaart aangeboden. Ik, ga, ik loop gewoon verder. Oh, het is wel. Het, is, het leek wel op zo eerder... Hé, hey, Kijk, daar is de persoon voor. Dag hester. Prim. Prim. Ja, dat is met kip. Wat zeg je? Diana. Ja, dat is mijn vrouw. Na, Prim. Alles gaat met wie gaan we naartoe? Naar ja. Krijg je ook hier weer nog wel roti met kip te eten, Herster. Ja. Roti met kip. Ja, en ik had nog lekker koken. Rob Hardewijn. Dat ja, was voor. Rob Hardewijn, je bent de oprichter. Wat is het verhaal hierachter? Wat is het verhaal hierachter, Prem? Ja. Dat is een jaar of zes, zeven <lacht> geleden begonnen. <lacht> <lacht> Toen ik gevraagd werd een curriculum te schrijven voor het Groenhorst College. Dat is een landbouwcollege ROC. Mm -hmm. En um, dat moest gebeuren omdat er een, uh, een enorme ontwikkeling gaande was in de zorgboerderijen. Ja, 19 want zorgboerderijen zijn zo oud als weet ik veel wat. Maar het is sinds de jaren 50 weer een beetje gekomen. En nu is het een, heus, een hele hoze. Hè? Ja, in getal, bijvoorbeeld, als je kijkt getalsmatig. In 1990 waren er 50. Ja. En in 1998 uh, waren er al... 550. Ja, en nu zijn het er al meer dan En nu zijn het er rond de 1500 al. Ja, ja. ja. En hoe, hoe, waarom die populariteit? Ik denk omdat uh, uh, uh, mensen ervaren dat het, uh, eerlijk, het werken met je handen, in de klei, met de dieren heel erg gezondmakend is. Nou, stel ik dat in vraag. Je hebt security om, hoe heet jij? Kevin heet hij. Uh, Kevin, en wat voor werk doe jij hier? Uh, bij de kaars en bij de tuin en bij de winkel. En wat is het leuke eraan? Alles. Ja, dit is radio man. Je moet wel een beetje antwoord geven Kevin. Nou, ik vind kaas smeren wel leuk. Schoffelen, harken, dat soort dingetjes. Dus jij moest een plan gaan schrijven, Rob. En toen. En toen. Toen ben ik bij een plek gekomen in Loenen. En dat heet Verdandi en daar... Werd ik zo verschrikkelijk enthousiast hoe dat eruit zag. Uh, daar was uh, Natuurmonumenten partner, een zorgaanbieder was partner. NUON was er ingestapt voor een miljoen om het, uh, zal ik maar zeggen, met alternatieve energie, uh, zonne aardwarmte, zonne-energie enzovoort. En dat, was voor mij, dat is voor mij eigenlijk een inspiratiebron geworden. Ik heb een uh, conferentie belegd op Scorewald, waar ik uh, werkte, voor alle natuurorganisaties. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, PWN. Nou, Allemaal toch? waar ik eigenlijk een hekela heb, maar goed. Daar maar kwamen, kwamen zo'n 120 op, mensen ja. op af. En uh, drie maanden later kreeg ik een telefoontje van de directie van Staatsbosbeheer... om op het hoofdkantoor in Amsterdam te komen. En zij zochten een betrouwbare partner voor dit natuurgebied wat je hier ziet. Drie jaar geleden was dit een cultuurgebied. Sloten, Weiland, Sloten, Weiland en... Ze hebben er overheen gevlogen en Staatsbosbeheer zocht een betrouwbare partner. En ik zei tegen hun, dat zijn wij. En wat het bijzondere hier is, dat je samenwerkt met Staatsbosbeheer, met uh, elektriciteitsbedrijven. Met wie werk je allemaal hier samen? Ja, de partners hier zijn Staatsbosbeheer, Zonne-energie, hm. uh, de wooncompagnie. Die ja. heeft, uh, die heeft ik maar zeggen, het, het hele gebouw uh, gefinancierd, het wonen gefinancierd. En de Zorg en is dat is de RAFOS-stichting. de Vos, ik haat je. Weet u waarom, meneer Hardewijn? Ik vind al die, al die groene organisaties, vind ik milieuterroristen. Maar als ik zie wat hier gedaan is, dan moet ik toch wel gaan zeggen dat ze iets goeds doen. Ja. En dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil ze maar de hele tijd blijven. Want het is wel bijzonder hier. Het is, u, u, u combineert zorg met verduurzaming, met biologische landbouw... met koeien, met paarden, terug naar de natuur. Ja. Ja, ik vind het ontzettend mooi, maar eigenlijk wil ik een, een beetje boos zijn. Ik wil bijvoorbeeld met u klagen dat u de mede bent van de stijging van de zorgkosten. Want hoe meer woonboerderij, hoe meer van ons belastinggeld er weer naartoe moet. Ik kan me voorstellen, maar als je kijkt naar het financiële plaatje hier... dan uh, moet je je realiseren dat er ongeveer 700.000 euro niet vanuit de zorg komt. Dat is, daarvan is drie ton is vanuit private uh, initiatieven gekomen, stichtingen... en er is drie gekomen vanuit uh, de provincie. Oké. Okay. Uh, um. Laat me wat anders doen om te ontsnappen aan, aan, aan, voordat ik ga eindigen om dat bosbeheer en natuurmonumenten compliment te maken. Fatima staat bij, uh, want ik, moest, ik mocht geen uitzending maken zonder dat Elso uh, in de uitzending kwam van Marijke. Uh, Fatima, ben je bij de moestuin? Ik sta hier uh, inderdaad in de moestuin. Je moet eerst beschrijven, luister Fatima, is mijn collega-redacteur bij dit programma. Je moet, ik heb jou opzettelijk dit laten doen. Je moet even beschrijven hoe Elso eruit ziet, uh, Fatima. Nou Elzo, um, hij heeft niet echt een tuinmans outfit aan, hij heeft namelijk een legerbroek aan, beige, leger schoenen en een groen t-shirt met de hoofd van een koe. Is dit nou echt een tuinwoon, nee, is hij een knappe vriend nou, nee, of is hij lena? zeg maar uh, mijn... Uh, oh, mijn. Oh, hij vraagt of je een knappe vriend bent of Nee, niet. ik vraag het aan Jij... jou, Fatima. <laughs> hij kan er mee door. Maar hij heeft al vriendin. Ah. Ja, dat ga ik niet op antwoorden. Ik, uh, <laughs> ik bedoel, daar mogen anderen over oordelen. <laughs> het is nog pril, hè? Het is zeer pril. <laughs> nou, Prem, ik sta hier echt ah. midden in het weiland. Tussen de koeien, de paarden, hele mooie windmolens... En uh, de moestuin waar ik nu sta, er worden echt twintig soorten verschillende groenten verbouwd. Van pompoen, courgette, pulvruchten, pulvruchten noem maar op. Uh, maar er is nog een andere tuin. En uh, uh, daar ben jij ook uh, de eigenaar van. Nou, dat is, uh, dat is feitelijk mijn passie. Uh, die andere tuin is, uh, was aanvankelijk bedoeld als, als, als uh, conventionele groentetuin, gewone groentes ook verbouwen. Maar dat is uh, door allerlei processen die daar aan te grondslag liggen, is dat veranderd. En uh, nu maken we de zogenaamde permacultuurtuin van is een passie voor mij gaan allerlei uh, bijzondere groentes gaan daar tot ontwikkeling komen, gaan we ook proberen mee te koken en proberen te vermarkten. En uh, dat is een beetje de, het idee wat erachter zit. Wat voor soort bijzondere groentes zijn dat dan? Nou, uh, uh, je hebt dan de zogenaamde vergeten groenten zoals bijvoorbeeld kardoen en boksbaard of uh, uh, paarse noemen ze dat ook wel. En dat zijn uh, dat in, in het ene geval zijn het wortel, wortelgewassen die, uh, die, die, die in de vergetelheid geraakt zijn, maar die uh, prima te eten zijn. In het andere geval is het een, uh, een bladgewas, een, een soort wistel. Geplant, die uh, enorme uh, scheuten maakt die je uh, kunt bleken en die je uh, uh, bijvoorbeeld als, als een soort bleekzelderij kunt uh, eten. En vinden de bewoners het leuk om hier samen met jou te werken? Want je ziet er best wel streken uit. Nou, blijk. <laughs> Ze vinden het hartstikke leuk. We hebben één en al plezier. Iedere dag hebben we gewoon heel veel plezier met elkaar. En, en, en daarom krijgen we ook zoveel van de grond. De energie die hier stroomt is uh, heel, erg, uh, heel erg goed tot op heden. Nou, Pep, ik zou je zeker een kijkje komen nemen. Misschien uh, vind je nog wat groentjes voor je rotti. Uh, Patrick, uh, jij, werkt, uh, jij, jij werkt ook in de tuin? Ik werk ook in de tuin. En wat doe jij daar dan? Uh, van alles, uh, van planten tot onkruid, ja, alles wat, uh, wat je in de tuin doet. En is het een beetje leuk? Het is heel erg leuk. Of word je door Elzo gewoon uitgebuit? Ja, nee, ik word absoluut niet uitgebuit door Elzo. Je mag op je eigen tempo werken, dus uh, ja. ik word niet uitgebuit door hem. Ja, uh, sorry, wat, wie bent u? Ik uh, werk ook uh, bij uh, Elzo. En hoe heet u? Gijs. En wat doe je daar allemaal, Gijs? Van alles nog wat. Ja, radio. Uh, moet je ook schoffelen? Uh... Hout in ook? bos is het ook. In hout, uh, hakken. Hout hakken in de bos. Is er hier een bos? Ja, een bos genoeg. De winter, <laughs> Zoals je ziet. In de winter doen we dat. Nou, wie bent u? Ik ben Eva Kuiper. En wat doet u hier? Ik uh, werk op uh, verschillende werkgebieden. Hier ik werk in de winkel, in de moestuin. En... Uh, ja, nee, de winkel. Een kaasmakerij. De kaasmakerij, ja. Okay, wat doen jullie? Maken dus hier je eigen kaas? Ja, klopt. Ja, Ja, de, ja die kaas die... Ja, Rob, zeg het maar. Je mag het in de microfoon zeggen, Rob. Hij staat voor je neus. Ben. Ja, dus dat is kaas wel. van hier. Ja. Het is wel lekker. En kan ik die ook kopen? En, ja, die kan je zeker kopen. We hebben hier een uh, eigen winkel. En u staat ook in de winkel? Ik sta ook in de winkel op zondag, ja. Korting. En als ik lief naar uw glimlach krijg ik dan korting? Nou, alleen de medewerkers en de mensen die hier wonen krijgen korting... Rob, wat me opvalt, ik, ik praat hier met een aantal mensen. Ik, ik, ik kan niet zien bijvoorbeeld met daar Eva, zou ik niet weten wat haar beperking is, waarom zij zorg nodig heeft. Het lijkt me ontzettend leuke vrouw, die charme, heeft, vriendelijk is. Dus uh, wat voor bewoners zijn er hier? Ja, het klopt, dit, is een, dit Het bijzondere van deze gemeenschap is dat er uh, naast de mensen die, zal ik maar zeggen, vanuit Staatswegen, de AWBZ, uh, begeleiding en verzorging krijgen, hier ook negen uh, mensen wonen die wat we dan noemen een psychosociale vraag hebben. En uh, dat bepalen zij zelf. Zij zelf willen hier wonen. En wij vragen, als je hier wilt wonen... wil je dan tenminste vier dagdelen in de week je verbinden aan een werkgever. Want je moet werken als je hier woont. Ja, dat is de voorwaarde. En Eva, waarom wilde jij hier wonen? Ja, ik woonde eerst in uh, in Haarlem. En dat uh, vond ik eigenlijk niet zo leuk meer. En ik zocht meer werk... Ik zocht meer dagbesteding en ik wou graag weer reintegreren. En dit leek me een mooi project om dat. Om weer te beginnen. Dag mevrouw, wie bent u? Jolanda. En hoe lang zit jij al hier? nog niet zo lang. Ik heb de eerste tijd in Hoever gewoond. En. Nou, vanaf, vanaf september toen was ik hier uh, verhuisd al. Oké, okay. en is het een beetje gezellig? Uh, ja hoor. Wie is, hier, wie is hier de meest vervelende bewoner? <lacht> Dat weet ik niet. Even kijken. Nou, wie, hallo, hoe heet jij? Hey, uh, uh, hey, Floris. Hé, wie is hier de meest vervelende persoon? Ja, ik uh, ben een werker van een rabia. Lekker, lekker op jou. Ja, ja, ja. Ja. Dag, wie bent u? Ik heb mijn ijsje op. Ik ben uh, Martin. Ik woon hier ook en ik werk hier. Hoe, lang, hoe oud ben je, Martin? Ik ben 28. Ah, je ziet er veel jonger uit. Een mooi lang haar, een beetje ja, de, de, de hippie look. Ik zou je niet dan 18, 19 geven. Nou, dankjewel. <lacht> en, en, en, en hoeveel dagdelen moet jij werken? Uh, ik moet uh, vier dagdelen werken, maar in de praktijk komt het ook neer dat ik de hele week werk. En uh, troons -tro erop kregen ze betaald? Ja, wacht even, Marek. De Vos gaat weer wat zeggen. Ja, Marek, zeg het maar. Betrapt op het bouwen van een prachtig kippenhok. Daar is, hij, ik, is het nou af of niet? Want vorige week was je bezig. Moest je in drie dagen tijd moest je echt een gigantisch kippenhok maken, voor wel twintig kippen of zo, die in een hele kleine hokje zaten. En uh, echt, wonder, daar moeten we even naar gaan kijken zo nog. Maar Martin, waarom heb je dat kippenhok? Heb je dat zelf gemaakt of was het opdracht? Het was een, een vraag van de Gabriel, de boer. Of ik, dat wil, of ik daar eens wilde, uh, naar wilde kijken. En dat heb ik toen uh, ja, gemaakt. Ben je zo handig? Uh, ja, dat hoor ik vaak, dat ik handig ben. <laughs> dat zal wel, uh, en, en wat zal... voor opleiding ja. heb je gedaan? Uh, nou, ik heb uh, de middelbare school gedaan, VWO. Daarna heb ik een aantal opleidingen niet afgemaakt. En ik ben uiteindelijk uh, nou, hier terechtgekomen. Als je het niet wel beantwoordt, hoef je niet te doen. Maar waarom zit jij hier? Want ik denk, zo'n goed uitziende handige jongen als jij... zou ook zelfstandig kunnen worden. Uh, zou kunnen, maar ik, ik kies bewust hiervoor. Om in een uh, woon-werkgemeenschap te wonen. Omdat ik het als een uh, meerwaarde ervaar. Om samen aan iets, uh, aan iets moois te bouwen. Hé hey Rob, krijgen ze ook betaald voor het werk? In principe niet, Prem. Dus, maar ja, uh, je sprak door. net met de uitzondering. En uh, het is een ambitie van Martin. Om in de toekomst hier uh, hulpboer te worden. En dat betekent okay. dat op het moment dat Gabriel, de echte boer. Uh, ...op vakantie gaat, dan gaat Martin het overnemen... ...en dat doet hij nu al en gaat dan gaat hij dan voor betaald krijgen. Jan Bakker, Tot. onze rode rakker uit Sint-Adaparochie in Friesland... ...die zegt, zorgboerderij en kleinsalen zegen... ...in de overgeprofessionaliseerde zorgketen. Zijn vraag is, hoe kan je het kaf van het koren scheiden? Want je hebt de goedbedoelende, vaak idealistische pioniers... ...en je hebt ook mensen die gewoon makkelijk geld zien... ...met minder frisse <lacht> ideeën... ...en ik heb toch een paar zorgboerderijen de afgelopen jaren gezien... ...waarvan ik dacht, dit is gewoon moneymaking. Klopt. Ik ben het met je eens. En dus we hoe moeten we een het kaf van het koren scheiden? En stellen. ik heb niet direct een goed antwoord op de vraag van... hoe kun je het kaf van, de ko van het koren scheiden? Ik denk dat, het, uh, dat er heel goed aan cliënten en ouders gevraagd moet worden... hoe het met hun gaat. En niet aan de zorg aanbieden. Ja, maar dat, dat, dat is... Uh, voel je je hier vrij om te zeggen wat je wil? Ja hoor. Ja? Ja. Hebben jullie ook een soort cliëntenraad of zo? Nou, nee, niet. Weet het niet, wie weet het wel. Maar nou, Marijke, is er een soort inspraak van ouders... Uh, nou, daar zijn we mee bezig, omdat uh, dat, dat zou ik eigenlijk doen. En dat is een pijn, pijnlijk punt, want ik heb wel alle e-mailadressen nu... maar ik heb de brief nog niet geschreven. Maar dat, dat komt binnenkort. Dus de, de bedoeling is wel... Ja, ja, absoluut zeker. En dat is, er is wel het overkoepelende orgaan. Corlewald heeft ook een uh, oude raad. Maar omdat we hier toch wel een heel apart gemeenschap zijn, dachten we dat het wel handig was om heel heel praktisch om een korte lijntjes te hebben. En ook we willen ons ook als ouder aanbieden, bijvoorbeeld, om te helpen. Want er zijn natuurlijk altijd dingen die gebeuren moeten en waar nog waar geen uh, menskracht voor is. Dus we willen zowel uh, ja, zeg maar echt betrokken als ouder uh, meedoen. En, en ook kritiek kunnen leveren natuurlijk. Of uh, met problemen kunnen komen. Maar ja, tot nu toe gaat het in zo'n sneltruimend vaart... als je ziet dat ze in oktober begonnen. Dat iedereen hier toen kwam wonen. Dat dit nog niet eens af was, dat gebouw. Dat, terwijl ze hier gingen wonen, moesten er nog dingen aan gebouwd worden. Okay. Na één week kwam er een explosie van de kachel. Weet je, er gebeuren allemaal rampen. En ze, als je ziet wat ze nu al allemaal hebben gebouwd en klaar hebben... en hoe het loopt, dat is echt verbijsterend. I Ro uh, Rob Handewijn, even voor de duidelijkheid. Vandaag is de officiële opening, hè? Klopt. Wat gaat er gebeuren? Is iedereen welkom? Kan je gratis eens komen eten? Wat, wat gaat er gebeuren? <lacht> Va vandaag en komen de bobo's. Daar, daar ja. hou je erg van, hè? Ja, ga door. <laughs> en volgende week, euh, morgen, ja. is er een uh, markt. Open dag voor iedereen in Nederland. Je en kan alleen niet met het, het openbaar vervoer hier komen. En een en een uh, dat klopt. Dus als je hier naartoe moet komen, hoe kom je dan met openbaar vervoer? Dus alleen voor mensen met auto's en fietsen? Met openbaar vervoer tot een oever. En ja. dan uh, even een taxi nemen of gaan fietsen. Oké, okay. jullie er komen ook ballonnen. Er komt de band. Uh, de, de, de, wie doet de opening? De opening gebeurt door uh, Jaap Bond. Gedeputeerde van Noord-Holland. Hij heeft ons uh, enorm geholpen om uh, dit uh, traject uh, te realiseren. Oké, okay. en Rob, hoe kan je ervoor zorgen? kijk, dit is een goede format, als je het even zo mag noemen. Het is een goede formule. Zou je dit... Uh, kunnen bij meerdere uh, plekken kunnen doen of hangt het echt van de persoonlijke invulling af van de mensen die gecommitteerd zijn. Wat ik heel belangrijk vind voor dit soort projecten is dat er meerdere maatschappelijke partners zijn die zich willen verbinden aan zo'n project. Dus ja. dat het niet een enkele partij is, een zorgaanbieder. maar dat andere maatschappelijke partijen zich er ook mee willen verbinden. Dat is denk ik. En daar zit het, het geheim, want als je dus een zorgboerderij bent van één persoon. dan moet je niet dat overleg voeren. Heb je geen irritante mensen die met alles en nog wat bemoeien. Maar uh, oh, oh, Lineke Helder zegt. Mijn, wie is de broer van Lineke Helder? Oh, Lieneke, uh, je, je, je, je zuster zegt, mijn grote broer is op de radio bij Overdijks gaat Overdijkstraat. Is, is Lieneke lieve zus? Ja, ja, lieve zus. Ik kreeg gisteren dat Oh, was Lieneke gisteren jarig? Nee, uh, zus, zus Anne. Oh, zus Anne was gisteren jarig. Nou, gefeliciteerd dan. Ja, dank je. Ik heb uh, Anne gewijsd. Ik heb uh, 28 jaar gewijsd donder, tot donderdag. Ja. Nou, oké. Okay. Rob, wat me opvalt... Kijk, ik, ik ben hier een paar uurtjes en iedereen is lief en aardig. Maar er zijn verschillende mensen met verschillende zorgvragen. Hoe combineer je dat? Hoe balanceer je het? Door ieders een zorgvraag serieus te nemen, individueel te nemen... want uiteindelijk hebben we allemaal een zorgvraagprem. Ja. Ja, het is waar. Ja, ja, ja, ja. Nee, waarop? In de praktijk. Veel mensen zeggen, dit is vragen om problemen. Want dan kan... Een... Dus, het is ook een andere manier van denken. Want je zegt, we kunnen in onze gemeenschap met elkaar leven. Waar iedereen samenleeft. Is de gedachte achter samen naar school samenleven. Maar dan heb je ook opzettelijke gedifferentieerdheid. Dus hoe balanceer je dat? Dat is visie, denk ik. Hoe kijk je er tegenaan? Dus je kunt mensen allemaal een etiket geven. En al die etiketten bij elkaar zetten. Maar je kunt ook zeggen, dat is heel ongezond. We willen juist diversiteit. En diversiteit geeft mogelijkheden tot ontwikkeling. Als jij anders denkt dan ik, dan kunnen wij daar over hebben. En dan kan ik tot ontwikkeling komen. En misschien jij ook een beetje. Ja. Uh, <laughs> <laughs> Eva, ho, ho, ho, gijs heet je toch? Ja, ik heb gijs. En je bent, hoe oud ben jij? 47. Want ik ben 50, maar jij ziet er wel een stuk beter uit dan ik. Hè? Ja, ja, <laughs> ja, ja, ja. En, en, en is, hoe is het dan om hier met broekjes van 20 te zijn? Uh, even wennen. Ja? Even wennen met de jonge broekjes. Maar lukt het een beetje? Ja, wel, best wel. Met sommige mensen. <lacht> Want dat is het ook, Rob. Jong en oud. Ja, absoluut. Ja, dus... Maar, maar, maar is dat, tot hoeveel mensen kun je hier uitgroeien? We zijn, wij zijn nu op één appartement na vol. Uh, dus er wonen hier nu uh, 16 mensen met een uh, zogenaamde indicatie... En uh, negen mensen die wonen in de appartementen. Zijn... En er woont natuurlijk nog het, uh, de boer met zijn vrouw en vijf kinderen. Oké, okay. ik krijg van Bor, ik noem hem altijd mijn vaste vuurpruim. Dankjewel Prim dat je mijn argumentatie voor kleinschaligheid van gisteren vandaag bij deze zorgboerderij bevestigt. Dank Marijke, dank Rob, dank iedereen. Luisteraars, het leven wordt mooi gemaakt door mensen als Hester. Ik ben blij dat ik in een land woon waar we graag belasting betalen om haar te helpen een leuk leven te hebben. Daarom kunnen we in Nederland de belastingbetalers niet genoeg danken. Want zonder hun bereidheid om hun zuurverdiende geld af te staan voor iets gemeenschappelijks, was deze mooie zorgboerderij er ook niet. En luister... Zonder u was ik ook niet. Want doordat u massaal blijft luisteren op Twitter en Tweet, mag ik mee profiteren van de publieke omroepgelden en dit programma maken. Namens Rien Aerts, Fatima Baier, Mario Suilen, Marianne Bakken, Niel Karbers, Hans Twint, Momo Saru, Wim de Peter, Kees de Hoop. En Martin Hulshof, dank voor het luisteren, voor het mailen, voor het twitteren, voor het bellen. Zo meteen de warme, aangename stem van Doral Meekans, daarna Felix Murders. Op onze website printtype.nl kunt u al die foto's zien van dit prachtige stukje land. Geniet van het weekende, tot maandag, tweede Pinksterdag. Namaste, dag. Dekho mujhe je se kadam tak sirf pyar hu main pal ke Dan kom je tot twee dingen. Kijk op, Kijk op, Kijk op, Kijk op, Kijk op, Kijk op, Kijk